Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De regels voor contracten gaan de komende jaren veranderen. Nul uren contracten worden helemaal verboden. En de regels voor tijdelijke contracten en uitzendwerk worden een stuk strenger gemaakt. En freelancers moeten voortaan altijd verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Het zijn allemaal dingen die minister van Gennep heeft afgesproken met vakbonden en werkgevers. Er is een man van 23 opgepakt omdat hij wordt verdacht van de moord op Xavier van 19. Xavier's lichaam werd vorig jaar mei gevonden in een bos in Sittard. Waarom die is omgebracht weten we niet. Deze verslaggever van de regionale zender L1... vertelt hoe ze de verdachten op het spoor zijn gekomen. Vorige maand zijn er bij Opspronggezocht nieuwe beelden getoond... Um, van een fietszorg. En daarop kwamen eigenlijk heel veel tips binnen. Um, en die man die vermoedelijk op die fiets van Xavier fietste... is... Morgen er was eerder ook al iemand opgepakt in de zaak, maar die werd later weer vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Ook hij blijft verdacht in de zaak, zegt de politie. En het is hommelens bij Fortuna Sittard. De sterspeler van de club, de Turkse vedette Burak Yilmaz, postte gisteravond ineens een bijzondere boodschap op zijn Insta. Het lijkt erop dat hij uit het niets zijn afscheid aankondigt, want hij bedankt de fans voor een mooie tijd bij Fortuna. Deze clubwatcher snapt dat ook niet helemaal. Wat me wel in het stadion is opgevallen was dat hij echt meerdere keren werd uitgefloten euh, door het publiek. Dat er veel frustratie was over zijn spel. Dat is eigenlijk al een aantal weken slash maanden aan de gang. En dat hij meteen afloop euh, naar binnen stormde. Het bestuur van Fortuna zegt dat ze ook niet weten waar de Insta-post over gaat. Ze hopen vandaag meer duidelijkheid te krijgen. Fortuna won trouwens gisteren wel met 3-1 van FC Groningen.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 Er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A7 horen richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord gebeurde een ongeluk, de weg is weer vrij, maar wel 20 minuten file rijden vanaf Avenhorn. Verder viel op de A2 den bos richting Amsterdam. Komt er een ongeluk bij Breukelen. Er zijn twee rijstroken dicht, daarom 20 minuten langzaam rijden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met New. Rainbow Radio Zandvoort. Welkom aboard. We moeten onze tijd hier here an exciting adventure. The pounding. Won't stop. Weird flashes, hallucinations, strange smells en sounds. Every experience triggers more memory. Shall I tell you why we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 Maagden stellen het nog even uit Ex-katholieken doen het zonder rood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 dat je. with H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 En ik ben heel erg verbonden met de community. Ik ben een vrouw, mm -hmm. Of ik zit eigenlijk vooral met de transgender verleden. Dat klinkt nog leuker. Ja, precies. En ik ben voorzitter van CEO's in Zwolle. En daarnaast nog coördinator van Club T. Het ontmoetingspunt van transgender personen in Zwolle en omgeving...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 Ik werk ja. hier het programma samen met Daan, dat is een collega van me. Okay. Uh, Zijn soort van Sidekick, zoals dat zo mooi heet. Uh, maar ja, goed, je doet nooit iets alleen. Hè. Zo werken die dingen. er een geweldige techneuter bij. Uh, anders uh, Wat aan die knoppen zitten is niks van mij. Ik ben daar vroeger nog mee bezig geweest en daar ga ik me nou ook niet mee bezighouden. <laughs> Heel goed. <laughs> en en uh, hoe, is het, uh, hoe is het ontstaan? Waar, waar, waar is het idee vandaan gekomen?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 Ik zei, dan kunnen we daar mooi aandacht aan besteden... als eerste item in ons nieuwe programma. En het was toen nog een uur. En uh, dat had ik had niet moeten zeggen. Hij zei, van, ja, maar dat is niet leuk. Hij zei, dan kun je net zo goed het live brengen. Mensen uitnodigen. En toen dacht ik, oh, bij god, wat heb ik gezegd. <lacht> nou, toen we gedaan. Ik ben ook dat wat dingen gaan zeggen. Het rauwe lampje ging aan. Ik denk dat duizend doden stief. Ik denk, nou, wat, ik, ik, dit ga ik echt niet redden. Het is in 2019 zijn we begonnen. We zijn er nog. En... Uh, ik heb al heel veel mensen geïnterviewd, gesproken, weet ik allemaal wat. En we zijn inmiddels twee uur, van de januari, begonnen in november. In januari twee uur? te horen, nou het moet toch twee uur. Dit oh, God, wat, dit allemaal. Maar het is gelukt en we zijn er nog steeds. En uh, ik doe het met heel veel plezier. Ik, uh, we werken nu ook samen met een oud-programma van uh, uh, heet dat? Uh, RTV Oost. Ja. Dat had de rode golf, dat hebben jullie vast wel eens van ja. gehoord. Ja, die hebben we vorige ja. keer in de uitzending gehad.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 Ja. En uh, wil jij hem zelf aankondigen? Nou, Inge komt dan, Abba, met het prachtige nummer Moon van. Super, dankjewel, Alleen. Tot je snel. Doesn't matter.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 van uh, Jelmer. En dan hoeven we de actualiteiten niet meer te noemen. Ja, dat zou toch ook wel een <laughs> beetje schade <laughs> <zo> zijn. <Dan laughs> ons we wel nou, nou. een beetje maken. Dus, uh, maar mooi statement inderdaad. Om ook uh, zeg maar, uh, het uh, boerenverstand inderdaad te gaan gebruiken. En uh, laten we lief zijn voor elkaar. Vooral in plaats van elkaar. Iedere keer de maat nemen en uh, uit te sluiten. Ja. Ja, ja, en ik ben inderdaad net als jij benieuwd naar wat BBB gaat doen daarin. Uh, ja. Voor inderdaad uh, de liefde... Uh, Opstaat zeg maar ja, wat we in ieder geval wel kunnen stellen, is dat uh, de BBB per provincie verschilt van de landelijke partijen. Dus ja, dat is dat zo. Ook zo wel. Zoals en dat en de gelukkig dat zit er niet. ook in de landelijke partij wel wat mensen waarvan ik weet dat ze ook bij de LBT community horen. Dus kijk, hè, het is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 Perfect season, yeah, let's go for it this time, we're dancing with the trees, yeah, I've waited my whole life, it's true, baby, I've been saving this for you, baby, I need you to tell me right before it goes down, promise me you'll hold my hand if I get scared now, I might tell you to take a second, baby, slow it down, you should know I, you should know I. Yeah, I bloom, I bloom just for you. just for. For you Baby, baby I've been saying this for you Baby, baby Yeah, I bloom I bloom Just for you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 En, en ja, dat die ooit zo lang bij elkaar zijn gebleven, is nog steeds de vraag. Maar um, wat wel wel grappig was, dat is uh, tegen etenstijd en, en ook zeg maar gedurende de, de, de namiddag, dan wordt ineens het uh, hoofdhek uh, afgesloten. Dus de hek voor.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 we willen niet dat ze dus door het restal gaan lopen, want dan is het voor de mensen die bij ons lagen en uh, die dan al een, uh, echt een soort reservering hadden om dat te komen eten. Dus, nou dan moesten we al die mensen omlopen. Dat, dat, dat was, ja, wij vonden dat eigenlijk een beetje vreemd. Ja.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 Dus ik ben op een gegeven moment naar uh, Amerika gegaan. En uh, dat is natuurlijk de laatste strandtent uh, die je hebt. Ja, het klinkt ook als heel ver weg Amerika. Maar het is ook inderdaad de laatste strandpaviljoen hè, van, uh, van de Stadse ja. Voort. Teg, teg, tegenwoordig heet het Os, uh, Fosfor? Ja, klopt, klopt ja, ja, ja. ja. En uh, word, ik ben er vorig jaar toevallig een keer geweest. Hele leuke mensen. Heel gezellig. Uh, maar uit de tijd dat ik uh, er uh, dus naartoe ging.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 Ja. Helemaal goed. Okay. Ja. Zie je dan. Dank voor het luisteren. No. En uh, tot de volgende keer. Dag.